Reputatiecoaching Podcast nummer 78. Vandaag stopt de nieuwe site EQDOS ermee. Apple Maps gebruikt nog meer bronnen voor haar app Apple Kaarten. OpenStreetMap is nu even goed als Google Maps en wellicht beter. En afgelopen week is de nieuwe versie van DuckDuckGo live gegaan, ook in Nederland. En ook is binnen de EU bepaald dat Google persoonlijke, gevoelige content op verzoek van de gedupeerde moet verwijderen. Overig nieuws in de podcast vandaag: de VND brengt internet in de warenhuizen en YouTube, of beter gezegd Google, koopt Twitch. Verder heb ik een aantal tips voor je hoe je bestaande, lees, reeds gepubliceerde video's mogelijk beter kunt laten scoren in de zoekresultaten. Hallo en hartelijk welkom bij deze aflevering van de reputatiecoaching podcast.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 Daarin had ik het over de relatief nieuwe review-site genaamd Bueno. Inmiddels heb ik de afgelopen week de oprichter Maurice Natten gesproken, zelfs al in levende lijven. We gaan ons best doen hem volgende week in de show te interviewen. Laat ik dan nu overgaan op de onderwerpen voor vandaag. EQDOS geeft het op. Ecudos is een site die in maart 2007 is opgericht als een soort Nederlandstalige versie van de social bookmarking site Dig. Maar al vlak na de oprichting werd de site ingehaald door nujij.nl. Toch heeft de club achter EcuDo's lang getracht de site levend te houden, maar vorige week is aangekondigd dat per vandaag de stekker eruit gaat. Op de site van EcuDo's is het volgende te lezen. EcuDo's stopt helaas als sociale nieuwssite per 26 mei 2014. Dit gaat uiteraard met pijn in het hart. De reden voor het stopzetten betreft hoofdzakelijk het zeer veranderende sociale landschap. Toen EcuDo's begon, stonden delen van nieuws via een sociaal netwerk nog in de kinderschoenen. Maar toch vooral Facebook en Twitter hebben dit gegeven in de afgelopen vijf jaar verder uitgebouwd, geperfectioneerd en tot grote hoogte laten stijgen. Sociale netwerken zijn nu niet meer weg te denken en voor velen onder ons de manier om met de wereld om ons heen in contact te blijven. We zijn er trots op dat EcuDOS deel heeft mogen uitmaken van dit proces in Nederland. Voor wie zijn geplaatste links op EcuDOS nog graag zou willen bekijken of bewaren, hebben we een toeltje gemaakt waarmee gemakkelijk een overzicht is te genereren. Alle gebruikersdata zal na 26 mei definitief en onomkeerbaar vernietigd worden. We willen iedereen heel hartelijk bedanken voor de vele leuke jaren en wie weet tot ziens. Team ecudos slash Stillpoint Media. Einde van het verhaal. Zelf was ik ook een gebruiker van Ecudos, In het verleden, toen Google nog niet zo actief en vooral snel nieuwe content indexeerde, kon je Ecudos heel goed gebruiken om nieuwe weblogartikelen, etc. snel in de zoekresultaten te krijgen. Wat je dan zag, was dat het artikel met de boekmark op Ecudos binnen 1 tot 2 minuten na aanmelding in de zoekresultaten werd vertoond. En vlak daarna ook jouw eigen blogartikel, waar je op Ecudo's naar linkte. Dat werkte super. Het laatste jaar tot anderhalf jaar gebruikte ik Ecudos nog heel af en toe. Tenminste daar nu andere methoden zijn om je content snel in Google geïndexeerd te krijgen. Het was soms handig om een extra vermelding naar jouw content in de zoekresultaten te krijgen die hoog scoorde, Want vaak werden ecudos artikelen vertoond in de eerste 10 zoekresultaten op de ingetypte zoektermen. Lange tijd verkondigde ik je dat je je bedrijf het snelst op Apple Maps of Apple kaarten kon krijgen door het aan te melden op zowel TomTom Places als op Yelp. Reden daarvoor was dat dit de belangrijkste bronnen waren die Apple gebruikte voor het vertonen van Nederlandse bedrijven in de Apple Maps app. Maar sinds enige tijd is de lijst van data providers die Apple gebruikt voor haar Apple Maps een stuk langer. In de show notes heb ik de lijst opgenomen die ik niet helemaal zal opzommen in de podcast. Natuurlijk is een groot deel van deze dataproviders voor buitenlandse bedrijven, maar er zijn een paar die in het oog springen voor Nederland, naast TomTom en Yelp. Dit zijn Factual, Waze en OpenStreetMap. Factual stond voorheen niet op de lijst van Apple, terwijl Apple toch data van Factual gebruikte. Factual is overigens een dataprovider waar je ook zeker je bedrijf moet aanmelden, omdat het naast Apple Maps ook een groot aantal andere sites en bedrijven voorziet van actuele bedrijfsinformatie. Je bedrijf toevoegen op Factual is niet moeilijk, maar je krijgt alleen de mogelijkheid om een bedrijf toe te voegen te zien als je een account aanmaakt en inlogt. Verder wijst het maken van een bedrijfsmelding op Factual zichzelf. Zoals altijd is het wel belangrijk, zeker op zo'n dataprovider-website, dat je de gegevens van je bedrijf precies zo invoert als je bedrijf overal vermeldt. Want als Google een te groot verschil bespeurt, wordt binnen no-time een tweede bedrijfsvermelding op Google Maps gemaakt... En dan zul je zien dat beide lokale bedrijfsvermeldingen minder hoog zullen scoren in de lokale zoekresultaten. Waze is natuurlijk al geruime tijd eigendom van Google. Daarover heb ik in het verleden al meer gepubliceerd. Maar OpenStreetMap stond voorheen ook niet op de lijst van Apple. Zoals je wellicht wel weet is OpenStreetMap een site met platte gronden en data die door de community wordt gevuld en onderhouden. Daarmee lijkt de werkwijze erg op die van Wikipedia. De site... Openstreetmap.org bestaat nu zo 10 jaar en in die 10 jaar is de kwaliteit van de data enorm verbeterd. En als we de Britse oprichter Steve Coast moeten geloven, is OpenStreetMap inmiddels minstens even goed, zo niet beter dan Google Maps. OpenStreetMap, afgekort OSM, heeft het voordeel dat er wel heel veel leden uit de community hun best doen de gegevens te actualiseren. Maar aan de andere kant zijn er ook hele horde mensen actief op Google Map Maker om daar elk wandelpad, elke zebra en pinautomaat op te plaatsen. In elk geval heb ik in de show notes twee screenshots opgenomen van het gebied rondom mijn huis in Apeldoorn. De eerste is van Google Maps en de tweede komt van OpenStreetMap. Zoals je ziet zijn op OSM in elk geval de individuele woningen en bedrijven beter weergegeven. In podcast 76 vertelde ik je al over de vernieuwde Duck the Go. Die was toen op een aparte URL te bekijken en ik kon op dat moment alleen maar de Engelstalige versie vinden. Sinds eerder deze week is de nieuwe versie live ook in het Nederlands. Waar we in Nederland nog op de carousel in Google moeten wachten... Is Duc de Go de zoekgigant voor? Want als je bijvoorbeeld zoekt op de zoekterm Hotel Amsterdam, dan zie je meteen de carousel verschijnen met daarin de resultaten uit Yelp. Het is niet duidelijk op welke volgorde de bedrijfsmeldingen vanuit Yelp worden vertoond, maar het is in elk geval niet op basis van het aantal reviews of de reviewscore. Mogelijk is het op basis van een bepaalde formule waarin deze beide gegevens zijn verwerkt. Ik zie in elk geval niet meteen een verband. En het is nu pijnlijk duidelijk wat er gebeurt als je bedrijf wordt vertoond, terwijl je bedrijfsmelding op in dit geval Jelp, nog niet volledig hebt gevuld en ook nog geen foto's op Jelp hebt geplaatst. Ook daarvan heb ik een screenshot opgenomen in de show notes op www.reputatiecoaching.nl slash 78. Daarin laat ik zien wat DuckDuckGo vertoont als je zoekt op Hotel Apeldoorn. Doordat zowel het Best Western Hotel Het Low als het Hampshire Hotel in Apeldoorn geen foto's hebben geüpload naar hun Jelp-vermelding, worden die als saaie, grijze, omgekeerde druppels vertoond. Dat nodig natuurlijk helemaal niet uit tot doorklikken. Nu is Duc de Go natuurlijk geen gigant als Google of zelfs als Bing, maar nu wordt het effect van het slecht of niet onderhouden van je bedrijfsvermeldingen toch wel pijnlijk zichtbaar gemaakt. Ik zou mij in elk geval als hotelorganisatie ontzettend schamen voor een dergelijke vermelding en die proberen zo snel mogelijk te fixen. En hetzelfde ga je dus krijgen wanneer Google haar carrousel doorvoert in Nederland. Nu Duc de Go hiermee is begonnen, verwacht ik dat Google ook haast zal maken. Naast de carousel heeft Duc de Go nog een aantal andere vernieuwingen doorgevoerd. Zoals zoeken op foto's en video's. Dat werkt wel naar behoren. Het lijkt erop alsof DuckDuckGo zelf inderdaad ook foto's indexeert. Want hoewel ik op bepaalde zoektermen op DuckDuckGo deels dezelfde foto's zie terugkomen als op Google, zie ik ook afbeeldingen uit Bing. Ze komen in ieder geval niet uit flikken, want daar leveren al mijn zoekpogingen totaal andere resultaten op. Een andere vernieuwing is ook dat het carousel wordt vertoond als je een zoekterm invoert die voor meerdere uitleg vatbaar is, bijvoorbeeld oranje. Daarvan heb ik ook een screenshot opgenomen in de show notes. Zoals je daarop kunt zien krijg je dan een aantal verschillende type vermeldingen voor de zoekterm... de Rivier Oranje in Zuid-Afrika, het Dorpje Oranje in Drenthe, de MS Oranje en de Hockeyclub Oranje Zwart. Grappig genoeg zie je ook nog het Engelstalige See Also staan met het cijfer 2 erachter. Door daarop te klikken krijg je nog meer resultaten te zien, waaronder de Oranjes, oftewel de familie van Oranje Nassau. Er zijn ook enkele uitbreidingen die op dit moment niet of nog niet in Nederland werken. Het betreft hier bijvoorbeeld het zoeken naar het weerbericht... Het zoeken naar recepten en rijmwoorden zoeken. Ik kan me amper voorstellen dat het je bijna twee weken geleden is ontgaan. Binnen de EU is besloten dat Google verplicht is om gevoelige, persoonlijke data te verwijderen op verzoek van degene over wie het gaat. Dit ondermijnt de vrijheid van meningsuiting en kan dus grote gevolgen hebben. Ook heeft het mogelijk gevolgen voor reputatiemanagement. Zo kan een seriemoordenaar straks bijvoorbeeld eisen dat alle berichten over hem of haar worden verwijderd. Hierdoor verdwijnt dus ook de mogelijkheid om online naar het verleden van de desbetreffende man of vrouw te zoeken. Google zegt dat dit neerkomt op censuur, iets waar het bedrijf ferm tegen is. Het ironische is dus dat de zoekgigant opeens verantwoordelijk wordt... voor het verwerken van content met persoonlijke gegevens die door derden online zijn gezet. Nu is het niet 1, 2, 3 mogelijk gegevens verwijderd te krijgen... maar als je het mij vraagt, wordt het een complex verhaal om in stand te houden. Want natuurlijk geldt deze uitspraak niet alleen voor Google... maar ook voor alle overige zoekmachines zoals Bing... Yahoo, Baidu, DuckDuckGo en anderen die operationeel zijn in de EU. Zou dit lang in stand gehouden kunnen worden? Ik geef je één vraag de overweging mee. Hoe gaat Google hiermee om om het verschil te maken tussen Google Sites in de EU en Google Sites buiten de EU? Zou Google alle resultaten die volgens de EU-wetgeving verwijderd moeten worden wel vertonen buiten de EU? Of helemaal verwijderen? Want het liefst verwijdert Google namelijk helemaal niets. En je kunt voor een paar euro per maand en soms zelfs gratis... met behulp van proxies de illusie werken dat je je in een heel ander land bevindt. Zo zou je dus eventueel verborgen resultaten die wel buiten de EU worden vertoond... alsnog zichtbaar kunnen maken. Heb jij ideeën hierover? Reageer dan onderaan de show notes op www.reputatiecoaching.nl slash 78. Anyway, ook hiervoor geldt de toekomst zal uitwijzen... of de soep zo heet wordt gegeten als die wordt opgediend. In podcast 70 vertelde ik je over iBeacons... Kleine apparaatjes waarmee je mensen of objecten inpandig kunt volgen. Wel nu, ook V&D begint ermee om internet naar zijn warenhuizen te brengen. Dat is te lezen in een artikel op Twinkle met als titel V&D brengt internet naar zijn warenhuizen. Twinkle schrijft hierover het volgende. Kistenmaker, maken, dat is de e-commerce manager bij V&D, geeft te kennen dat V&D de eerste stappen zet om ook beacons waarmee klanten kunnen worden gevolgd op een plek te geven op de winkelvloer. De mogelijkheden daarmee zijn eindeloos. We zijn die nu aan het verkennen. We kijken sowieso hoe we het online en het offline winkelgedrag kunnen bundelen in één database. Denk daarbij aan het online beschikbaar stellen van fysieke kassenbonnen, single sign-on voor alle devices en mobile loyalty. Een volgende stap is personalisatie, waarbij we de klanten op maat bedienen. Overigens beginnen we daar binnenkort al mee in onze e-mails. Sinds vorige week zijn er geruchten dat Google, of eigenlijk YouTube, Twitch zal overnemen voor zo'n 1 miljard dollar. Voor het geval je nog nooit van Twitch hebt gehoord, het is een gratis dienst waarop gamers live feeds van videogames kunnen uploaden en bekijken. Deze video's kunnen online worden bekeken en worden gestreamd vanaf Xbox en Playstation consoles. Twitch trekt maandelijks meer dan 45 miljoen gebruikers en is dus ontzettend populair. In maart dit jaar werd maar liefst 1,35% van alle bandbreedte in Noord-Amerika geconsumeerd door deze ene site. Evenals YouTube vertoont Twitch ook advertenties en betaalt het ook uit aan content publishers. De overname van Twitch door Google zou deze laatste weer een stuk groter en machtiger maken in het totale wereldwijde videodomein. De vraag is alleen tot hoever de Google-ballon kan worden opgeblazen tot die knapt. Ik moet echter vermelden dat de deal nog niet rond is en ook nog niet is goedgekeurd door de diverse instanties en overheidsorganen in de VS. In de show notes heb ik een video hierover opgenomen die ik vond op YouTube. Een van de vele nieuwsbronnen die ik volg op internet is Real SEO, een site die alleen gaat over het laten renken van video's op YouTube. Ik kan je die site van harte aanraden. Zelf heb ik er ook al heel veel nuttige dingen van geleerd. Iets meer dan een week geleden kwam TubeTalk aflevering 23 uit die ik graag met je wil delen. In de transcriptie heb ik deze video daarom ook opgenomen. Deze video behandelt de vraag hoe je bestaande, reeds gepubliceerde video's op YouTube een soort van nieuw leven kunt inblazen door ze hoger te laten scoren in de zoekresultaten. Zelf ben ik natuurlijk ook bovengemiddeld geïnteresseerd in videomarketing en ik moet zeggen dat het me goed afgaat. Veel van mijn video's domineren de voorpagina van Google op bepaalde relevante zoektermen. Ook video's die ik jaren geleden gemaakt heb met flitsende dia-shows van trouwreportages voor Oroundfotografie scoren goed en worden nog steeds goed bekeken. Ze scoren dus heel goed in YouTube, zoals is te zien in de screenshot in de show notes. Daar is te zien dat op trefwoord bruidsreportage, maar liefst zes van de tien video's van Oroundfotografie zijn. Verder heeft het YouTube kanaal van Fotografie meer dan 141.000 weergaven. In de show notes kun je dit ook zien in de statistieken die ik daar heb opgenomen. Dit komt mede dankzij het feit dat ik in het verleden vaak en tegenwoordig nog af en toe zaken aan deze video's verander. Om te beginnen is het heel belangrijk met welke bestandsnaam je video uploadt, maar die kun je natuurlijk naderhand niet meer aanpassen. Maar wat ik soms wel doe, wat ook in de video die ik heb opgenomen in de show notes wordt gezegd, is het later aanpassen van titels van video's, de omschrijvingen, tags, etc. Ook maak ik soms nieuwe playlists van bestaande video's... om te zien of ik die apart kan laten scoren in de zoekresultaten op Google of op YouTube. En wat ook helpt bij video's is ze, net als de content op je website... te associëren aan een bepaalde geografische locatie... door bij de video de locatie te specificeren. Zo heb ik in het geval van onroundfotografie de video's altijd gekoppeld aan de locatie... waar we de daadwerkelijke trouwreportage hebben gemaakt. Natuurlijk heb ik vervolgens op de website dan een artikel gepubliceerd... over de desbetreffende trouwreportage en de bijbehorende dia show in dat artikel opgenomen. Als je nu dan eens gaat zoeken op bruidsreportage jachtslotmokerheide, dat is een populaire trouwlocatie in het meest noordelijke puntje van Limburg, dan zie je wat ik in de show notes heb opgenomen. Tijdens deze zoektocht naar alle webresultaten was ik niet ingelogd en heb ik de browser op privémodus gezet. Zoals je ziet scoren niet alleen de video's op YouTube goed, maar ook de video's op Vimeo, evenals de afbeeldingen en video's op Pinterest. Hiermee wil ik laten zien dat het echt mogelijk is om met multimediale content goed te scoren in de zoekresultaten. Als je de beschrijvingen bij de video's en foto's etc. gaat bekijken, dan is het duidelijk dat ik op zich niets speciaals doe. Je moet echt niet meteen wonderen verwachten. Het duurt echt enige tijd tot de veranderingen op YouTube zichtbaar zijn op Google. Dat duurt gemiddeld zo'n twee weken op dit moment. Maar in de meeste gevallen zul je ook niet direct een dramatische stijging zien in het aantal vertoningen. Dergelijke veranderingen moet je minstens drie tot vier maanden de tijd geven. Dan kun je aardig zien of het gemiddelde aantal views per maand bijvoorbeeld toeneemt of afneemt. Je hoeft je ook niet te schamen om playlists te maken waarin je video's van anderen opneemt. Dus is het niet hebben van veel eigen video's geen excuus. YouTube en daarmee Google hecht grote waarde aan playlists omdat deze de gebruikers langer op het platform houden. Daarom kunnen video's van jou die je combineert in een playlist met video's van anderen ook als suggesties worden vertoond naast de video's van anderen die jij in je playlist hebt opgenomen. Denk hier eens over na. Het is alweer een tijdje geleden dat ik nieuws meldde over Outlook.com, de opvolger van Hotmail.com van Microsoft. Eerder deze maand publiceerde Microsoft een artikel op het weblog met de titel Outlook.com introduces the most sophisticated rules in webmail. Het mooie aan deze filters is dat je nu mail op basis van meerdere complexe regels kunt filteren. Zo kun je bijvoorbeeld filters instellen in de trant van Als een mail ouder is dan drie dagen en afkomstig van een van je contacten, markeer die dan als belangrijk en zet er een vlaggetje bij. Verder zijn er nog een paar vernieuwingen in Outlook.com... ...zoals een nieuwe undo... ...voor als je ergens iets fout hebt gedaan... ...inline antwoorden en meer personal messaging. Je kunt de details lezen in het artikel... ...dat onderaan de show notes staat op www.reputatiecoaching.nl Slash 78 Sinds een paar dagen kunnen restaurants hun menus ook publiceren op Facebook. Deze feature is nog niet wereldwijd uitgerold... ...maar dat zal de komende weken plaatsvinden. Restaurants in Europa kunnen een pdf-versie van hun menu uploaden. Alleen Facebook-pagina's die dus van bedrijven zijn... Die als categorie restaurant/café hebben ingesteld, kunnen een menu toevoegen aan hun pagina. Hiervoor moet je het volgende doen: klik bovenaan je pagina op pagina bewerken. Kies dan pagina informatie bewerken. Klik op menu en upload een PDF-bestand van je menu. En klik op wijzigingen opslaan. Het laatste nieuwtje vandaag gaat over Yelp. Yelp had natuurlijk al vanaf het begin textuele reviews, maar nu begint het bedrijf volgende maand met videoreviews. Dat schrijft Business Insider. Op dit moment komt 70% van alle foto's op Yelp van mobiele apparaten. En per dag worden er ruwweg zo'n 23.000 foto's geüpload. De idee achter deze nieuwe feature is om reviewers nog beter de atmosfeer van een restaurant of winkel in kaart te laten brengen... dan voorheen alleen met foto's mogelijk was. Video is natuurlijk de next big thing. Het is een beloning voor bedrijven die echt tot het uit is te gaan om een bepaalde ambiance te creëren. Het zij door bijzondere verlichtingsplannen... ...of door de juiste muziek, etc. Alles maar door Prebeker, de mobiele productmanager van Yelp. Elke video heeft een lengte van 3 tot maximaal 12 seconden... ...en om misbruik te voorkomen introduceert Yelp deze feature... ...in eerste instantie alleen voor de Yelp Elite-leden. Pas later kan het grote publiek hier gebruik van gaan maken. Naarmate meer gebruikers video's gaan indienen... ...komen de beste, meest bruikbare video's automatisch naar boven. In de show notes heb ik een paar screenshots opgenomen... ...van de nieuwe mobiele yelp app waarin de videoreviews worden vertoond... Leuk om te zien dat Jelp nu als eerste met videoreviews komt. Ik ben benieuwd hoe lang het duurt tot Google+, Facebook en andere reviewsites volgen. En hiermee kom ik dan toch echt aan het einde van deze podcast. Hij is weer iets langer geworden dan gepland, omdat ik weer zoveel leuke dingen met je wilde delen. Althans, ik vond ze wel leuk en ik hoop dat jij ze ook leuk vond en er iets mee kunt. Als je de podcast leuk vindt en je wilt nog beter op de hoogte blijven, volg me dan ook op Twitter via het reputatiecoach1.